Als antwoord ook op tv. ZFM Teks TV op kanaal 45. Cfm. Stil wereld, zeg me wat je wil Stil van stil van stil van Zeg me wat je wil We waren pas graag zat in de klas Naast Thomas en Willem voor Mark en Bas. Jij zat voorin, keek achterom.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 Geen gevoelens hebben, voilà. terwijl ik nu alleen maar denk, ah, wat zij is heel de wereld, zeg maar.